1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De jager voorzichtig blij met Griekse schuldendeal. Hogere tandartsdeclaraties voor cliënten van CZ en VGZ. En Utrecht gaat daklozen van buiten de EU opvangen. Op steeds meer plaatsen is er bewolking. Blijft wel droog. Het wordt 10 of 11 graden. Morgen veel bewolking en af en toe regen. En ongeveer 12 graden en daarna weer droog. Eerst vrij veel bewolking en later in de week meer zon. En behoorlijk zacht.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 Die overeenkomst is een heel belangrijke voorwaarde voor toekenning van het nieuwe steunpakket van 130 miljard euro aan de Grieken, zei de minister. Als deze operatie slaagde, had ik, had Nederland al bekendgemaakt dat wij dan niet in zouden staan voor de handtekening voor een volgende programma. En mede die dreiging was voor banken kennelijk toch wel uh, voldoende om te zeggen, nou ja, dan moeten we in grote getalen toch zelf vrijwillig die stap nemen. Vanmiddag overlegde de jager weer met zijn Europese collega's... en de minister zei dat hij altijd voorzichtig is als het om Griekenland gaat. Voorzichtig moeten ze ook zijn in Utrecht, want er staat een spoorviaduct op instorten. Het viaduct is afgesloten. En we gaan eens even informeren wat er aan de hand is hoor, bij René Vechten van ProRail. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is er aan de hand met het viaduct? dat viaduct? Dat viaduct is uh, vanochtend uh, zeker 10 centimeter uh, verzakt tijdens het uh, storten van uh, beton. Dat heeft geen gevolgen voor het treinverkeer, want het betreft een viaduct in aanbouw, dus het treinverkeer gaat over het bestaande viaduct wat ernaast ligt. Maar het heeft helaas wel grote gevolgen voor het wegverkeer, dat betekent dat die op dit moment niet onder dat viaduct door mogen en dat is op een vervelend punt in een grote stad als Utrecht. Waar zit dat viaduct precies? Dat viaduct dat zit aan, uh, aan de Bleekstraat. Dat, uh, nou, kom ik zelf niet uit Utrecht, maar voor zover ik dat kan beoordelen, is dat de rand van de binnenstad. Dus in de buurt van het Centraal Station ook, hè? Ja, ik, ik schat een kilometer of anderhalf er vandaan. Oh ja, en daar moet dus een nieuw viaduct. Uh, wat moet daar verder nog gebeuren? Nou, we zijn daar bezig met, een, met, met de aanbouw van een nieuw viaduct. Uh, omdat we in Utrecht uh, uh, de sporen aan het uitbreiden zijn. Uh, en ja, en dus voor dat dat viaduct zijn we nu aan het bouwen en ja, dat is nu verzakt. En dat betekent dat onze eerste prioriteit er nu bij ligt uh, om dat viaduct te, te zekeren. Uh, en vervolgens de constructeur te laten beoordelen of die constructie stabiel genoeg is om er weer mensen en verkeer onderdoor te laten gaan. Ja, het is gebeurd bij storten van beton. Is daar teveel beton gestort wellicht of is de grond aan het verzakken? Heeft u al kijkt daarop? Nee, daar heb ik nog geen enkele kijk op, uh, maar uh, vanzelfsprekend uh, willen wij ook heel graag weten wat er, wat er is gebeurd. Dus dat gaan we zeker uh, TCT onderzoeken. Maar op dit moment ligt die prioriteit echt erbij om uh, uh, um te zorgen dat, het, uh, dat de boel niet verder verzakt. Um, er zit nu vloeibaar beton in die brug en dat moet eerst uitharden. En als dat is uitgehard, dan kan een constructeur ook uh, uh, met enige zekerheid iets zeggen of het viaduct nog verder verzakt of dat, er, uh, of dat het weer veilig is. Viaduct dus in Utrecht, vlakbij het centrum. Dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Zorgverzekeraars van VGZ en CZ. Samen zijn ze goed voor 7 miljoen verzekerden. Uh, ze stappen af van hun maximale vergoedingen voor de tandartsbehandeling. Patiënten moesten ondanks dat ze aanvullend verzekerd zijn... eerder een groot deel van de kosten zelf uh, betalen. Maar dat wordt nu uh, achteraf allemaal goed gemaakt ook. Woordvoerder Dennis Verschuren van VGZ. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom kiest u voor die maatregel om dat maximum eraf te halen? Nou, twee zaken spelen daarbij een belangrijke rol... TGZ heeft de laatste maanden verschillende vragen gekregen van de klanten over het beleid. Met name over die maximale tarieven. En we hebben daarbij gemerkt dat een groot aantal klanten onbekend was met uh, die maximale tarieven. Daarop hebben wij kritisch gekeken naar het eigen proces. En zijn we tot de conclusie gekomen dat er niet tijdig is gecommuniceerd in die aanloop. En daarna speelt de enorme prijsstijging van de tandartsen, uit onderzoek nog steeds 9% prijsstijging, een uh, belangrijke rol. Ja, u voelt zich wel gedwongen eigenlijk om dat maximum uh, op, op te hogen, ja. zeg maar. Nou ja, doordat de tarieven vrijgegeven zijn, komt het voor dat tandarts onredelijk hoge tarieven in rekening brengen. En dat leidt tot onduidelijkheid bij onze klant. En we willen niet dat onze klant verrast wordt door de tandartsrekening. Ja, onredelijk hoog vindt. Heeft u nog ingepraat op de tandarts om dat nou maar eens niet te doen, die verhoging? Of, of heeft u niet zoveel invloed, zeg maar? Nou, we hebben regelmatig overleg met, uh, met de tandartsen. We proberen ook te komen tot uh, goede overeenkomsten met uh, die tandartsen. Dat is ook gelukt met een groot aantal. Uh, met 600 tandartsen hebben we ook een overeenkomst. Uh, en je kunt zeggen dat die tandartsen ook redelijke tarieven vragen. Dus we blijven dat onder de aandacht brengen van, uh, ja, van het één ieder, zou ik willen zeggen. Ja, VGZ neemt die maatregel. Daar bent u van. CZ uh, ook. Dat gaat u toch wel geld kosten? Dat klopt, ja. Dat gaat Hoeveel... Uiteindelijk gaat dat uh, zeer waarschijnlijk geld kosten. Hoe? Veel geld dat zal zijn, dat is nu nog niet bekend. Dat is ook afhankelijk van wat de tandartsen doen de komende maanden met hun prijzen. Ja, want anders gaan bij u de premies weer omhoog. Nou, dat is, dat is nog zeker te vroeg om daarover te praten. En uh, ja, dit is niet alleen van invloed op, uh, op de premie. Daarbij spelen meerdere factoren een rol. Maar in elk geval voor de, voor de cliënten, voor de patiënten is het uh, goed nieuws. Het is ook met terugwerkende kracht. Hoe ver gaat dat nog terug? Dat, dat die verhoging dus wat hoger wordt, die vergoeding? Uh, dat gaat terug tot 1 januari. Oké, okay, nou. Mensen kunnen even tevreden zijn zo aan het eind van de week. Ik dank u wel voor de uitleg. Meneer Verschuren van VGZ. Oké. Okay. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De missie in Koenders. De Nederlandse missie in Koenders wordt definitief niet uitgebreid. Eerder deze week lekte dat al uit. En het kabinet schrijft er nu een brief over aan de Tweede Kamer... waarin dit nog eens wordt uitgelegd. Sander van der Wulp sprak erover met minister Hillen van Defensie. Het kabinet heeft besloten om een brief naar de Tweede Kamer te sturen... waarin we overzicht geven van de stand van zaken zoals het op het ogenblik in Afghanistan gaat. En hoe we verder gaan met de kunduz -missie. En dat houdt onder meer in dat we onze activiteiten daar niet in, in soort zullen uitbreiden. We zullen wel proberen binnen het mandaat wat er is zoveel mogelijk te doen. Wat moeten we dan aan denken binnen dat mandaat? Nou ja, kijk, we kunnen binnen de provincie Kunduz... het is niet alleen de stad Kunduz, maar ook de provincie Kunduz kunnen we kijken wat we aan politieagenten kunnen helpen... op de methode op de Groenste methode. Maar we gaan niet de provincie uit en we gaan ook niet naar de grenspolitie. Ja, dan betekent dat u dus ook niet de toestemming van de Tweede Kamer nodig heeft. Een nieuw akkoord van hen? Nee, maar we gaan de Kamer wel een stand van zakenbrief geven... waarin we vertellen hoe het er op dat moment voor staat. En daar uiteraard van de Kamer vragen of ze daar tevreden over zijn. Ja, vindt u het jammer dat die missie niet uitgebreid kan worden? Ik vind het voor Afghanistan jammer, omdat het in het belang van Afghanistan is... dat er zoveel mogelijk binnenlandse veiligheid wordt georganiseerd. Maar ik heb te, te rekenen met binnenlandse mogelijkheden in Nederland. Dat doe ik dus. Ja, zou het kunnen dat de Nederlandse militairen zich eigenlijk daar nuttiger zouden kunnen maken? Of is dat niet het geval? Ja, maar er is nog heel veel meer nut mogelijk. Afghanistan is een meer afwaardig, er kan nog zoveel gebeuren. Wij, onze mogelijkheden, zijn natuurlijk altijd beperkt. En een van de beperkingen zijn de politieke beperkingen. En die nemen we serieus natuurlijk. Vraagt u zich maar neer. Ja, ik denk dat dat ook heel reëel is. Ik heb daar ook geen, ja. geen, geen moeilijke gevoelens over. We doen wat we kunnen binnen onze uh, mogelijkheden van de mensen die we hebben. De materieel wat we hebben en ook de politieke mogelijkheden. Minister Heerle, in gesprek met Xander van der Wulp. En het wat GroenLinks, de ChristenUnie, niets in de uitbreiding van die missie van Koundo zien. Is er dus geen meerderheid voor. De gemeente Utrecht gaat bij wijze van proef daklozen van buiten de EU opvangen. En ook Polen en Roemenen. De gemeenteraad heeft ingestemd met een plan om er 800.000 euro voor uit te trekken. Die daklozen hebben vaak ernstige medische of psychische problemen. Sommigen uh, houden zich op in de bossen rond Utrecht. En de gemeente wil daklozen uit Oost-Europa zoveel mogelijk terugsturen... naar het land van herkomst met hulp van een Poolse organisatie. En Utrecht wil wel stoppen met de opvang. Maar volgens een woordvoerder van de gemeente... zal er toch iets moeten gebeuren met schrijnende gevallen. De politieacties voor een betere CAO hebben zich uitgebreid... naar het westen van Noord-Brabant en naar Zeeland. Ook daar worden nu geen bonnen meer uitgedeeld... voor kleine verkeersovertredingen. De actie begon maandag in Utrecht, Gooi-en-Vechtstreek en Flevoland. En de komende dagen komen er nog vijf regio's bij. De bonden eisen niet alleen meer salaris... maar ze willen ook dat politiemensen in de toekomst... eerder mogen stoppen met werken vanwege de zwaarte van het vak. Politiebonden komen maandag bij elkaar om te praten over hardere acties.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 De Duitse krant Bild heeft vandaag voor het laatst een naaktfoto van een mevrouw op de voorpagina. De hoofdredactie besloot gisteren op Internationale Vrouwendag eens te stoppen met de gewoonte van Bild om te openen met een naakte vrouw. Met een verwijzing naar de beroemde woorden van maanreiziger Neil Armstrong noemt Bild het besluit misschien een kleine stap voor vrouwen, maar een grote stap voor Bild en voor mannen. Sport. Meten we dat ook weer. Atleet Rutger Smit heeft zich bij de wereldkampioenschappen Indoor in Istanbul geplaatst voor de finale bij het kogelstoten. Smit eindigde in de kwalificatie als zesde. En dat was dus genoeg. Verslaggever Leon Hamel, wat kunnen we vanavond in de finale van Smit verwachten? Ja, hij zal uh, flink aan de bak moeten. Want er zijn eigenlijk drie kogelstoters die momenteel uh, ver veruit, uh, laten we zeggen, de beste zijn. Uh, David Storl, de Duitse, uh, kwam in de kwalificatie rond tot 21 meter. 43. Dan de Amerikaan Ries Hoffa en de Olympisch kampioen Thomas Majewski. Die stoten dus vanochtend allemaal in de 21 meter. Ruim een meter verder dan Smit. Ja, Smit is momenteel goed voor vijfde, zesde plaats. Maar hij kan zichzelf overtreffen in een avondsessie. Meestal in de, in de voorrondes, in de kwalificatie, in de ochtend... is hij gewoon niet echt in goede doen. En uh, ja, hij zal straks echt uh, het maximale eruit moeten halen. Hij moet in de buurt komen van zijn Nederlandse koord, 20 meter. Wat dateert uit, uit 2008. Ja. Dus uh, hij moet echt uh, flink uh, aan de bak. Wanneer moet hij eigenlijk? Hij moet om uh, kwart over zes uh, Nederlandse tijd uh, in Istanbul. Uh, ja, uh, Laten we hopen dat hij uh, in de buurt kan komen van het podium. Kijken wat hij ervan maakt. Dankjewel voor de uitleg, Leon aan. Vanmiddag beginnen de Schaatsers aan de wereldbekerfinale in Berlijn. Maar Irene Wust komt niet in actie, want uh, Irene Wust is ziek. Sebastian Timmerman, dat is wel een tegenvaller voor Wust. Jazeker, want ze was in een hele goede vorm. Vorige maand voor de tweede keer op rij wereldkampioen allround geworden. En uh, als je dan tegen het einde van het seizoen ziek wordt... verdwijnt er toch een deel van die, uh, van die hele goede vorm. Das, dat is uh, vervelend. Betekent trouwens niet dat Irene Wust ook meteen een streep kan zetten... door de drie kilometer bij de WK-afstanden. Want de KNSB-keuzeheren uh, hebben ten alle tijde één aanwijsplaats. En aangezien Irene Wust toch de beste schaatsenrijdster van Nederland is... Kan ik, me, kan ik me niet anders voorstellen dan dat ze die aanwijsplaats gaan gebruiken... om uh, Irene aan te wijzen voor de drie kilometer. Haar plaats trouwens hier in Berlijn wordt ingenomen door Linda de Vries. Zij strijdt met vier anderen om twee tickets op die drie kilometer voor de WK-afstanden. Nog een andere afmelding komt bij de mannen vandaan. De kortste afstand, de 500 meter. Stefan Groothuis rijdt daar niet, richt zich helemaal op de 1000 en de 1500 meter dit weekend. En ook tijdens die weken afstanden over twee weken in Heerenveen... betekent dat zijn ploeggenoot Ronald Mulder de kans krijgt om dit weekend twee keer te rijden... en om zich te plaatsen voor dat WK-afstand en op die manier nog iets van een tegenvallend seizoen goed te maken. Sebastian Timmerman was dat en er wordt vanaf half drie geschaat in Berlijn. Wij gaan kijken bij de ANWB. Daar zit Jolanda van de Velden. Goedemiddag Jan. 1 file op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp 2 kilometer. Dit zijn hoofdpunten van het nieuws. Minister De Jager bespreekt in Brussel het Griekse schuldenakkoord met zijn collega's. En hij is voorzichtig positief over Griekenland. Verzekeraars CZ en VGZ zien de feiten onder ogen. De tandartsen rekenen hogere tarieven. De verzekerden mogen nu ook meer declareren. En de gemeente Utrecht gaat bij wijze van proef daklozen van buiten de EU opvang. Het is dus 13 over 1, dat was het uitgebreide NOS-journaal. Uh, Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Of jullie nu samen voor de eerste keer cultuur gaan snuiven in Istanbul... of terug gaan naar Rome, je ontdekt altijd een nieuwe stad. Ook al ben je er al eens geweest...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 Ga nu naar Transavia.com en win een Citytrip Barcelona met 2000 euro zakgeld. Nu bij Citroën. De winner is de Citroën C3 EHDI. Een fantastische wiel zonder wegenbelasting, 14% bijtelling, 1250 kilometer op één tank en microhybride technologie.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Er dreigt een tekort aan stageplaatsen en leerwerkplekken voor het mbo. Voor de mbo-studenten. werklunch zo meteen met Jan van Zeil. De voorzitter van de mbo-raad en voorzitter van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs. In de werkweek Hedy Dancona. Ze trad gisteren op op Internationale Vrouwendag. Dat deed ze samen met haar dochter Hadassa de Boer. Maar dat moet geen gewoonte worden. Uh, nee, dus het is iets wat we toch gewoon ook niet zo vaak willen doen want dan worden we zo'n duo, weet je wel? Na half twee ze standpunt De stelling dan: het is goed dat een Grieks faillissement is voorkomen. Nou, daar hebben we intussen alles over gehoord. Griekenland is gered van het faillissement, althans voorlopig. Het noodleidend land heeft genoeg schuldeisers bereid gevonden om een deel van de schuld kwijt te schelden. Daarmee daalt de staatsschuld met ongeveer 107 miljard euro. Het was een belangrijke voorwaarde voor het IMF en ook de eurozone om een volgende noodlening aan Griekenland te geven. Maar is Griekenland nu echt gered of is dit alleen maar uitstel van executie?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 De uientelers hebben een jaar om van te huilen, letterlijk en figuurlijk. Sommige telers mogen blij zijn dat hun uienoogst kosteloos uit de schuur wordt verwijderd. De prijs van een kilo uien is gereduceerd tot bijna nul. Jaap Simonsen, hij is inkoper van uien bij de Gebroeders van Lier in Dronten. Dat is een van de grootste uienverwerkers van Nederland. En hij is aan de telefoon. Dag meneer Simonsen. Goeiedag. Um, de uienoogst was heel erg goed in heel Europa het afgelopen jaar. Is dat het grote probleem? Ja, dat klopt. Eigenlijk is de oogst zodanig goed geweest dat. Uh alle landen om ons heen, dat die eigenlijk voldoende uienproducten in de schuren hebben zitten. En uh, dat ze ons eigenlijk niet zo nodig hebben. U kunt het gewoon niet kwijt? We kunnen het gewoon niet kwijt, dat klopt. Maar een kilo uien is qua kostprijs ongeveer 12 cent, hoor ik. Ja, dat klopt, ja. Hoeveel krijgt een uienteler daar nog van? Uh, op dit moment uh, nou varieert de prijs uh, ongeveer tussen de 0 en de 1,25 euro... afhankelijk van uh, welke kwaliteit uien er in de schuur ligt. Ja, dat is bijna niks dus. Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. Waren de voorgaande jaren ook uh, al zulke slechte verhalen? Nou, de voorgaande jaren hebben we eigenlijk uh, hele goede jaren gehad. He, toen zagen we prijzen van uh, variërend uh, van 25 tot 30 eurocent. En dat zijn eigenlijk twee hele dure jaren achter elkaar geweest. En uh, eigenlijk is het zo dat uh, de wereld daar een beetje op geanticipeerd heeft. Want die hebben uh, relatief dure uien uit Nederland moeten kopen. En die hebben hun eigen uiarealen ook uitgebreid en uh, hebben ook nog een hele goede opbrengst. Ja, zijn in die zin dus zelfvoorzienend geworden. Nou bent u inkoper natuurlijk, uh, dus ik zou denken dat zijn voor u gouden tijden. Ja, dat zou u wel denken, ja. Ik krijg die vraag wel eens meer uh, naar mijn uh, hoofd toe. En, uh, maar ik, eigenlijk... ik hoor dat het antwoord niet uh, volmondig Ja, is. Nee, het is niet een volmondig ja. want eigenlijk is het zo dat uh, zowel de handelaren als de telers van uien... Uh, als de uien erg goedkoop zijn, dat die er slecht mee af zijn. De marges door voor de sorteerbedrijven die dalen... En wij moeten eigenlijk voor, uh, voor een kleinere marge de uien in de zak stoppen en exporteren. Ja. Dus zowel de teelt als de, als de handel zijn daar beide slecht mee. U bent er eigenlijk alleen maar bij gebaat dat, uh, dat ze in die... Wat, wat zijn eigenlijk onze concurrenten dan, uh, wat dat betreft? Kan... Nou, onze, onze concurrenten die zitten met name in het Oostblok en in Rusland. En uh, onze afzetgebieden uh, liggen in het begin van het jaar liggen die wat in Afrika. De verre bestemmingen uh, als het Caribisch gebied... Uh, die worden ook beleverd door ons. Maar die, dat, is dat zijn de exportbestemmingen die in het begin van het seizoen beleverd worden. Mm -hmm. Later in het seizoen dan, uh, raakt uh, Rusland in beeld vanaf januari. En uh, Rusland, met name in de Oekraïne. En het Oostblok, met name in Polen. Hebben een hele goede oogst en hebben ook een behoorlijke areaalstoename ja. gehad. Maar eigenlijk zou het alleen maar in ons voordeel zijn als daar eens een keer een paar flinke regenbuien overheen gaan. Ja, maar die oogst die zit inmiddels in de schuur, dus dat ja. is het voor de regenbuien te laat. Nee, dat snap ik. Neem maar een volgende keer. Ja, voor een volgend jaar. En eigenlijk is het zo, uh, dat zeggen wij als Nederlandse uh, uiertelers en handel ook. Uh, na een paar goede jaren volgen we meestal uh, in ieder geval een uh, wat minder of een slecht jaar. En uh, ja, wij hopen dat uh, de, het idee om uit te gaan breiden met uiertelt in het buitenland daardoor uh, niet gestimuleerd gaat worden. Nee. Goed, nou dank voor de uitleg en veel sterkte. Meneer Simonsen. Dank u wel. Uh, misschien kent u nog die radiospotjes van een paar jaar geleden... waarin werd aangegeven hoe belangrijk het voor bedrijven is... om stageplaatsen te bieden aan mbo'ers. Nog even luisteren misschien. Op een zwoele, energieke of overtuigende wijze... hebben de adverteerders in dit reclameblok... hun commerciële boodschap verteld. De succesvolle adverteerders hebben nog iets gemeen. Een stagiair. Ja, die spotjes die kunnen wel weer van de plank worden gehaald, want het dreigt een tekort aan stageplaatsen en leerwerkplekken voor mbo-studenten. Ik praat erover met Jan van Zeil, die is voorzitter van de mbo-raad en voorzitter van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs. Dag meneer van Zijl. Goedemiddag. Ja, u maakt zich zorgen he, over die stageplekken voor uh, mbo-studenten. Wat is het probleem? Nou ja, kijk, het is met, met stageplaatsen en leerbanen, als met uh, de conjunctuur, uh, een hele goede graad meter voor hoe we ervoor staan. Uh, als, uh, als de conjunctuur minder wordt, hè, de, de, de werkgelegenheid wordt minder, dan zul je zien dat bedrijven het be beginnen met het wegnemen van wat ze noemen hun flexibele schil. Dat zijn mensen met een tijdelijk contract en ook heel vaak stagiaires. En dat zie je nu al een jaar gebeuren bij die sectoren in onze economie die al, uh, de, er al slecht op staan. Welke, bij... welke zijn dat? Nou, u moet daar vooral bij denken aan de bouw, Het zal u niet verbazen. Ja. Uh, uh, maar ook in de, in de, in de wegenbouw, uh, maar ook in, in sectoren waar de overheid uh, traditioneel veel, uh, veel aan betaalt. Denk aan sociaal-cultureel werk, kinderopvang, wat onder druk staat. Uh, nou ja, u, kunt, uh, u, le u leest de krant en u mm. weet waar het is. Ja. En, en hoe werkt dat bij MBO-studenten? Die hebben allemaal een stageplek nodig? Nou, we hebben twee soorten mbo-studenten. Je kunt op twee manieren je mbo-diploma halen. De ene doet dat door eigenlijk vier dagen in de week te werken met een echt arbeidscontract. Die heeft een leerbaan uh, en gaat één dag naar school... En de andere groep, dat is de grootste groep overigens, die gaat naar school, drie, vier dagen in de week, en heeft een stageplaats nodig. Nou, die laatste groep, die heeft het het minst moeilijk, hè, want het vinden van een stageplaats en een heel bescheiden stagevergoeding, dat lukt nog wel. Maar met name die groep, die vier dagen werkt op een arbeidscontract, voor de werkgever ook geld kost. Ja. Ja, die, die, die plekken zijn lastig te vinden. Ja, maar toch wie niet heel veel geld kosten, dus je zou denken van, waarom schrappen ja. ze daar nou als eerste in? Nou ja, dat zijn, dat, zijn, dat zijn arbeidsvoorwaarden die heeft gewoon een CAO-loon. Dat is weliswaar voor, voor jeugdloon, maar ja. in die hoek zie je ook wat oudere studenten. Vaak van ouder dan 2, 23 jaar. Hè? Uh, en die krijgen gewoon het minimum jeugdloon of minimumloon. Ja, voor vier dagen in de week. En als je dan geen werk hebt, of te weinig werk hebt... dan begin je daarmee te schrappen. Ik zie overigens niet zo gauw dat ze ontslagen worden. Dat valt nog wel mee. Dat komt pas in fase 2, als de economie echt slecht wordt. Maar de leerwerkbedrijven bieden geen nieuwe plekken aan. Ja. Toch hoor ik ook, zelfs bij die CPB-cijfers werd gezegd... dat er we weer in, in, in, tof, tof een lichte uh, tendens is dat het weer de goede kant op gaat. Dus is dit uh, misschien even op de tanden bijten... dat het straks gewoon weer goed komt? Dat kan, dat kan. Dat weet, dat weet niemand helemaal zeker. Uh, uh, kijk... Uh, uh, het CPB is overigens nou voor 2013 niet zo opgewekt hoor, laten we elkaar niks wijs maken. 2013 wordt een zwaar jaar He, te vergelijken, misschien wel erger dan 2009, maar hoe het daarna gaat dat weten we niet. Nee. Het enige wat wij zien is dat het aantal stageplaatsen in een aantal sectoren toch fors afneemt in de bouw, bijvoorbeeld al met 25 procent. Dat is niet helemaal niks. Nee. En wat, wat betekent dat? Wat is het gevolg dan? Nou ja, dat vinden, dan vinden deze jongeren geen, uh, geen, uh, geen leerwerkbaan. Er zijn ook vaak jongeren die niet zo geschikt zijn uh, voor, uh, voor, voor een echte schooltraject, uh, zal ik maar zeggen. En die moeten het voortaan. echt in de praktijk leren eigenlijk? Ja, een aantal overigens wel. Kijk, als de arbeidsmarkt slechter wordt, dan zullen een aantal zeggen... nou ja, ik had liever een leerwerkbaan gehad, maar er zit er niet in. Ik ga naar school. Uh, wat we ook zien is dat jongeren, en dat stimuleren we ook heel erg, uh, zeg maar als ze een bepaald niveau op het MBO gedaan hebben... dat we ze vasthouden en zeggen... joh, er is nou even geen werk voor je. Ga naar een... Hè, blijf even op school en ga een hoger niveau doen. Ja. En dan heb je zelfs een voordeel aan het hele gedoe. Ja. Maar je moet er wel een beetje regie op zetten. En het is uiteindelijk natuurlijk een visioze cirkel... want straks als het dan weer beter gaat... dan willen die bedrijven allemaal vakluien inhuren... en die zijn er dan niet omdat ze niet genoeg stages hebben gelopen. Ja. Uitgerekend in de technieken en in de bouw, dat zijn typisch die sectoren waar iedereen de mond vol heeft, daar hebben we te weinig mensen op. Nou, dat is momenteel dus gewoon niet het geval. Uitzonderingen daar gelaten. Ja. He, dus het zijn die sectoren die ook heel conjectuurgevoelig zijn, en het zou dus doodzonde zijn. Als we nu twee, drie jaar, als we pech hebben, vier jaar, maar dan, dan moet je wel heel somber zijn. Je een hele groep min of meer laat lopen. Ook risicovol voor de jeugdwerkeloosheid. Of in de bijstand terechtkomen, wat ook geld kost. En je tegelijkertijd zegt, over drie, vier jaar hebben we ze hard nodig. Dus ja. hou ze binnen boord. Nou zit u dus ook in die stichting samenwerking beroepsonderwijs. Uh, daar overlegt beroepsonderwijs, u met... Beroepsonderwijs bedrijfsleven. Kijk aan, uh, daar overlegt u met werkgevers en, uh, en, en werknemersorganisaties. Wat, ja. wat kunnen die werkgevers en, en ook de vakbonden zo doen? Nou ja, we hebben in, in goed overleg met die werkgevers en de vakbonden... drie jaar geleden met het ministerie van OCW... maar ook het ministerie van Sociale Zaken... actieplan Bestrijding Jeugdwerkeloosheid gehad. Ik zou het verstandig vinden, als we wat we toen allemaal gedaan hebben... weer even uit de laat trekken. Of het is heel erg nodig, of het is een beetje nodig. Maar onnodig is het zeker niet. Nou ja, en wat zat erin, zal misschien uw vervolgvraag kunnen zijn. Hè? Wat waren dan die maatregelen? Mm -hmm. Eh, nou voor een deel kunnen werkgevers en werknemers ook dingen zelf ze hebben. In sommige sectoren beschikken ze over scholingsfondsen. Die zou je dan speciaal kunnen inzetten om eh, toch die leerbanen in de benen te houden eh, die stageplaatsen. Dat is toen gebeurd. Dat zou je weer kunnen doen. Maar ook de overheid heeft een tandje bijgesprongen. Eh, werkgevers die. ...leerbanen aanbieden, die hebben een belastingvoordeeltje krijgen ze... ...want ze moeten ook een beetje toezien op die stagiaires. Je zou dan, ik geef toe, moeilijk verhaal in deze tijd... ...maar dat belastingvoordeel een beetje kunnen verhogen... ...want je zegt, van, nou ja, we houden die mensen toch in ieder geval op de bedrijven. En de scholen, de ja. scholen die hebben ook um, hulp gekregen... ...om een extra toeloop van 10.000 jongeren meer in het mbo... ...dan zonder de crisis. Ja, die 10.000 extra moeten wel gewoon natuurlijk wel hun zenkjes krijgen. Ja. Ik, ik las, uh, het zou uh, de overheid een investering van 50 miljoen... Euro kosten. In de tijd dat, een... dat, we, dat we allerlei lijstjes naast elkaar leggen waar we nog kunnen bezuinigen. Ja, ja, nou ja ik, hoor, ik hoor aan uw vragen dat dus u denkt: van dat zal niet meevallen. Nee, ja, maar... ik, ik, ik, ik leef met u mee, zeker nu ik die ja, verhalen heb ja, Alleen ik, nee, ik, dat, dat, ik zie die ik mensen aan vragen dat als... u. Als strepen die daar op hun lijstjes in het kap ja, zijn. Ja, is, is ook zo. Is ook zo. Kijk, uh, uh, maar uh, de, de keuze is aan de politiek. Of men hier zegt van we komen uh, zowel onderwijs als hier de, de leerwerkbedrijven tegemoet. Als je het niet doet, dan loopt de, de jeugdwerkeloosheid op. Dan raak je een aantal mensen kwijt. Dan moet je meer bijstand betalen. Uh, uh, en zeker als het lang duurt, komen er nog andere ellende overheen. Uh, bestrijding van ongelieverd gepaard gaan met jongeren die niet werken. Dus uh, hier is een rekensommetje gauw gemaakt. Dus ik ben er hartstikke voor het miljard miljarden bezuinigd worden. Uh, dat zal wel moeten, denk ik. Mm -hmm. uh, maar, maar hier even, ja. even rustig aan. Ja. Nou ja, goed, we horen voortdurend politici en ook zelfs bewindslieden... roepen van uh, hoe belangrijk dat MBO is. Dus dan uh, moeten ze natuurlijk maar eens laten zien... dat ze dat ook echt vinden. Uh, dank voor uw uitleg, Jan van Zijl. Graag gedaan. De Werkweek. Deze week met... Hedy Kona. Vanwege de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Dan heb ik het altijd heel druk en ook deze keer weer. Ja, die voorspelling kwam uit, want gisteren op uh, Internationale Vrouwendag... vloog Hedy Dancona letterlijk van hop naar her. Maar het uh, speciaalst was toch wel het optreden met haar dochter... tv-maakster Hadassah de Boer. Dat gebeurde in de Bali in Amsterdam. Wij willen ook naar binnen, ja. Er liggen hier kaarten voor ons. Want wij moeten optreden om 6 uur. Oké, dat zijn ik. Nou, dat doen we echt niet uh, vaak. Dat is wel eens wordt een keertje. Ja, het wordt vaak gevraagd. Maar we hebben het misschien eens één een keertje gedaan. <laughs> uh, het was niet zo'n succes. Dat nee. hadden we gewoon ook niet voorbereid. Maar uh, uh, nee, dus, het is iets wat we toch. Gewoon ook niet zo vaak willen doen, want dan worden we zo'n duo, weet je Pippie wel. Heb een kokkie? Ja. <laughs> ik denk dat ik mijn jas bij me haal, want ik moet dus direct na afloop wegrennen voor het Leidse. Jij zei dat ik dat makkelijk zou halen. Nou ja, als ze niet als... enorm zijn uitgelopen natuurlijk, dat hangt af van de... onze collega-artiesten. <laughs> er zijn twee... Twee uh, unieke persoonlijkheden. Nee, maar... In ieder geval Hadassah. <laughs> nee, maar dat. Ik bedoel, nee. Nou, maar jij bent veel meer een uh, performer en een prater in het openbaar. Ik ben meer een vragensteller. En een, dat is echt een verschil. Ik vind het best ingewikkeld om dan daar zo. Uh, maar te gaan lopen vertellen op zo'n podium. En dat vind jij eigenlijk heel erg makkelijk. Nou. Echt, ik sta niet te trillen op mijn benen, Godzijdank, omdat, omdat we het te vaak doen. Maar het is niet zo dat ik zonder enige spanning ben voor welk optreden dan ook. Ook voor vanavond, ik bedoel, je bent altijd... Dat moet je ook, want je bent een beetje een paard voordat die wordt losgelaten voor de reis. En dat moet ook wel, want anders dan zit er geen energie in. Als we het willen zien, moeten we nu zitten Ach, Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij dit nieuwe blok... Um... Wij zijn gevraagd om een uh, dialoog te verzorgen van een kwartier van jullie. Dus ik vroeg aan mijn moeder, ja, we moeten het over hebben. En toen zei ze, ja, als het maar niet de het over vroeger gaat. Ja, niet grootmoeder vertelt. Nee. Uh, ik ben Hedy Dancona. Ja, en ik ben Hadassah de Boer. En we zijn dus moeder en dochter. Ja. Het is liever als je ongeveer hetzelfde denkt... zonder dat je dat na nou iedere dag hebt lopen prediken... En uh, dan, dat, dan dat je ineens dat kinderen dat, hebt die, die totaal. To ja. Het punt van de PVV: dat ik het daar heel ja, erg mee eens mee. ben. Dat ja, ik heel enthousiast ja. over aankom. Ja, nee, dat zou ik echt verschrikkelijk <laughs> vinden. He, of dat ik een zoon had die. Uh, in, het, uh, in, in, in de maffia van het bankwezen zat. Dat zou ik ook heel erg naar vinden. Nee, dat, ik, uh, ik vind het toch leuker. Als, als je niet door het te prediken, maar door voor te leven. Je kinderen hebt geïnspireerd. Dat... En dat kan wel eens anders gaan. Ik bedoel, daar leg je je dan ook bij neer. Maar ik vind dit wel erg leuk, ja. Stel nou dat je nu een dertiger zou zijn... zou je dan feministisch nog net zo actief zijn als dat je vroeger bent geweest? Nou, uh, laat ik eerlijk zijn? Uh, het actievoeren zit mij in het bloed. Niet die hele maatschappij veranderen, Maar dat het met vrouwen in de derde wereld... Echt heel treurig gesteld ja, moet nu al, want dan zie ik hoe jij gaat praten. en Dan ga je naar die zaal toe en dan word je gelijk heel boos. En eigenlijk wil je gelijk weer op die tafel gaan springen. Dan denk ik, dan moet je mij toch wel uitermate sloom vinden eigenlijk in de leven. Dat ging geloof ik heel goed. Wij uh, hebben alles wel in snel tempo behandeld hoorde... wat we van plan zijn. Ik hoorde dat borrelglaasje. Oh, wat Goed. Nee, we hebben ons vandaag tot nu toe heel erg goed gehouden aan uh, de opgave die uh, de 8e maart aan ons stelt. Het was dus een geslaagde internationale vrouwendag. Dat was het laatste deel van de werkweek van Heli Dancona. Volgende week horen we hoe de werkweek... van de schrijver van het Boekenweekgeschenk eruit ziet. En dat is Tom Lanois. Deze werkweek werd gemaakt door Anne van der Veen. Zometeen stand.nl. We hebben het gast Ronald Plasterk van de PvdA. En de stelling is... het is goed dat een Grieks faillissement is voorkomen. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier nu Raymond Serré. Radio 1. Het NOS-journaal. De gemeente Utrecht gaat bij wijze van proef dakloze buitenlanders van buiten de EU opvangen. Het zijn niet alleen uitgeprocedeerde asielzoekers van buiten de EU, maar ook Polen en de Roemenen. Ze hebben vaak ernstige medische of psychische problemen... en sommigen zouden zich ophouden in de bossen rond Utrecht. De gemeente wil daklozen uit Oost-Europa... zoveel mogelijk terugsturen naar het land van herkomst. Zorgverzekeraars CZ en VGZ... gaan tandartsdeclaraties weer volledig vergoeden. Klanten die sinds 1 januari moesten bijbetalen voor bepaalde handelingen... krijgen hun geld terug. Beide verzekeraars hebben zoveel negatieve reacties gekregen... op de maxima die ze aan vergoedingen hadden gesteld... dat ze weer terugvallen op de oude regeling.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 En bij het Indiaanse lentefeest zijn gisteren meer dan 200 mensen vergiftigd geraakt door de kleurige holiepoeders. Een 13-jarige jongen overleed gisteravond aan vergiftiging. Tijdens het holifeest meren hindoes zichzelf en elkaar in met kleurig poeder dat oorspronkelijk gemaakt wordt van bloemen. Maar de vraag naar dat poeder is zo groot dat ook andere stoffen als koper, aluminium en terpentine worden gebruikt om de felle kleuren te maken. En dat waren de hoofdpunten uit. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidsenam en Zoete Kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Jurgen van der Berg. De deal tussen de banken en de Grieken is rond. Drie kwart van de schuld wordt weggeschreven. En in ruil daarvoor krijgt Griekenland 130 miljard euro aan noodsteun. Maar uh, zijn we nu van dit Griekse drama af. Onze minister van Financiën, Jan Kees de Jager, is in elk geval positief. Nou, in ieder geval voor nu is het zo dat een wanordelijk uh, faillissement afgewend uh, te lijkt uh, te zijn. Want het is natuurlijk toch uh, niet goed op zich dat, dat er een land in de eurozone niet aan al zijn verplichtingen kan voldoen. Maar beter dat het niet kan voldoen aan de verplichtingen jegens banken. Dan dat we uh, een te grote kans lopen. De risico's hebben we natuurlijk altijd al. Maar dat we een te grote kans lopen dat er ook... Uh, uh, niet terugbetaald kan worden op overheidsleningen. En ik praat erover door met Ronald Plasterk, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, financieel specialist. Welkom. U bent ziet hier bij mij in de studio. Uh, u kent dus het klappen van de zweep. We beginnen altijd met drie keuzes. Ja. Kort antwoord, ja of nee. Ja. Zijn altijd leuk die keuzes. U begint altijd lang. lachen. Wezen, ja. Hier is de eerste Griekenland kan bij mij wel een bordje breken. Uh, nee. Oh, dat dan weer niet. Uh, Europa doet te veel om Griekenland in de eurozone te houden. Nee. Utrechtse burgemeester Wolfsum zou een prima premier van Griekenland zijn. Ja, daar nee, nee. lag ik nu even bij. Nou, je mag gewoon zeggen ja of nee, hoor. Nou, dat is wel niet zo eenvoudig om een goede burgemeester te, te laten nee, zijn te u, u zit nu even met uw andere pet op natuurlijk als PvdA, uh, potentiële PvdA-leider. Ja. Nou, we zullen u niet langer in verlegenheid brengen. Het was gewoon een grapje. Ja, ja. ja, ja. ja oh, nee, u de, vindt de, hem wel een goede burgemeester had trouwens? Dat ik al. Ik vind dat, dat uh, het, de gemeente Utrecht beoordeelt uh, de, de burgemeester. En, en we moeten sowieso landelijk al helemaal. Als je de ambitie hebt om partijleider te worden, moet je daar geen, uh, nu niet zomaar een publiek worden nee, over geven. Dus het was niet zo handig dat uh, Samson dat had gedaan. En daar heeft u geloof uh, ik zelf. Ja, voor. zeker. Uh, we gaan het over Griekenland hebben, want dat uh, was de reden dat we u hebben gevraagd. Uh, de stelling dus, en dat zeg ik ook even tegen onze luisteraars nog maar een keer. Het is goed dat een Grieks faillissement is voorkomen. We zijn benieuwd of u het ermee eens bent of mee oneens. Sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en als u twittert, dat is ook een mogelijkheid. Eens of oneens. Doe het dan met hekje standpunt. Zegt u eens of oneens tegen deze stelling? Uh, ik zeg eens. Het is voor nu even voorkomen. We zijn al niet, maar um, op de stelling zeg ik eens. Alles beter dan een uh, gecontroleerd faillissement? Precies, het is stap voor stap. Als dit was misgegaan en er was nu een ongecontroleerd faillissement gekomen... dan, dan was de hele boel naar beneden gezogen. Um, het is bijvoorbeeld wel zo dat um, nog niet uh, voldaan is... aan het feit dat al die, die banken een verlies nemen. Er zijn met name nog die hedgefondsen. Die zullen dat moeten doen en ik vind dat eerlijk gezegd ook een voorwaarde. Er zijn zelfs uh, in, in, met name in Engeland, in de City, hedgefondsen geweest... die de, recentelijk nog voor een lage prijs Griekse obligaties gekocht hebben. erop speculerend dat Griekenland gered zou worden... met ja. geld van de belastingbetaler. En het zou natuurlijk onacceptabel zijn dat die nu handenvrij weglopen. Ja. Het is ongelooflijk dat dat ook gewoon gebeurt. Ja, maar dat, dat gebeurt ja. dus nog steeds, ook anno 2012. Ja, en die zullen dus gedwongen moeten worden om, om dat verlies ook te pakken. Ja. Um, wat veel mensen zich afvragen, is hiermee nu uh, de, de, de, het lek boven. Ik bedoel, kunnen we nu met een gerust hart achterover gaan zitten... en het komt daar goed in Griekenland? Nou ja, gerust hart al niet. Daarom zei ik ook op de eerste vraag nee. Van ze kunnen wel een potje breken. Kijk, de Grieken hebben toch een hoop gewoon niet goed gedaan in de afgelopen jaren. Echt, echt, ze hebben al uh, er een potje van gemaakt en dat, dat moeten ze niet meer breken. Um, want er moet nou beter belasting geïnd worden. Uh, ze moeten. Uh, er he, um, zijn heel veel gesloten beroepen waar mensen niet op kunnen solliciteren. Waardoor, waardoor die salaris in die sectoren dan opeens kunstmatig hoog blijft. Dus dat moet nu echt veranderen. Hebt u daar vertrouwen in dat ze dat gaan doen? Uh, nou ja, er zit in ieder geval nu zit de, het IMF zit er bovenop en dat geld dat wordt geleend... dat wordt dus ook geleend op een geblokkeerde rekening... waar eigenlijk van dag tot dag gezegd kan worden... wacht even, beste mensen, jullie voldoen niet aan je afspraken... dus we blokkeren bij deze de rekening. Dus het is geen, geen rekening, geen lening... van hier is het geld en doe je best. Ja. Maar dat kan elke dag gezegd worden, stop. Ja. Ik, ik zag op Twitter een reactie volgens mij van een fake-account van Angela Merkel... die zei zo van, nou, we hebben deze week de eurocrisis opgelost... kijken wat we volgende week weer gaan oplossen daar in Griekenland. Ja. Nou ja, het, het is een slepende zaak. En ik vind eerlijk gezegd dat die rechtse regeringsleiders... daar het, het afgelopen jaar ook wel een gigantische puin van gemaakt hebben. Ze hadden veel eerder dit moeten doen. Er zijn, er zijn rekenfouten gemaakt. Dus met Finland zijn er allemaal gekke dingen gebeurd... die uiteindelijk weer uh, gecorrigeerd moesten worden. De Grieken zelf hebben veel te lang geaarzeld om dit te accepteren. Want voor hun, dat moet zich wel realiseren... is het nog wel een soort laatste kans. Want anders dan breekt daar echt de ellende uit. Um, dus vrij is het allemaal niet. Maar het is uiteindelijk ook voor de burgers in Nederland toch het beste om te voorkomen um, dat er daar nu een crisis in de nee. eurozone ontstaat. Want dan slaat het over naar, naar Portugal en naar andere landen. En uiteindelijk krijgen wij er hier ook... Ja. U, u, u, u weet, er zijn ook politici die zeggen van... ja, dat is allemaal bankmakerij, dat, dat, dat gaat echt niet gebeuren. Uh, want dat is een vraag natuurlijk die veel mensen stellen. Wat hebben wij er nou aan wij Nederland? Wij zijn uh, een van de uh, grootste exportlanden binnen de eurozone. We zijn heel erg afhankelijk van de welvaart in de eurozone. Uh, het is in het verleden fout geweest dat Griekenland is toegelaten... onder de voorwaarden waarin dat is gebeurd. Maar we zitten er nu mee. En als die, de handel in de eurozone inzakt... dan is dat voor Nederlandse uh, mensen kost dat heel veel geld in de portemonnee. Dat zal iedereen in zijn huishouding uh, merken. Nou. En, en daarom is het dus belangrijk. Maar dat, dat was steeds vanaf het begin het verhaal. En ik zag wel in de loop van de, van de reacties... En, en naarmate de tijd verder kwam... en we weer met nieuwe lijken daaruit de kast geconfronteerd werden... Uh, steeds meer politici, ook vooraanstaande politici... Uh, zeggen van... Uh, ja, nou ja, als ze als dan eenmaal failliet gaan... Dan, dan, dat kan misschien dan toch wel of zo. Nou ja, maar de, juist de Sociaaldemocraten in Europa... en ik voel me dan ook maar even deel van een grotere beweging... die hebben altijd wel één lijn getrokken. Het uh, is dus bijvoorbeeld de partijgenoten van Rutte in, in, in Duitsland... zijn al bij de FDP, daar zijn ze... Kijk, heel anders tegenaan. Sociaaldemocraten hebben altijd gezegd, we hebben er een groot belang bij om te zorgen dat we die crisis in Europa en in de eurozone voorkomen. Nou, u heeft als PvdA steeds twee voorwaarden gesteld. Hè? Namelijk, uh, die banken moeten een, een grotere bijdrage leveren aan de oplossing van het uh, probleem. U hebt dat net al gezegd, die hedgefondsen moeten dus ook ja. mee. Um, en het tweede is inderdaad de voorwaarde dat de Grieken uh, zelf orde op zaken moeten stellen. Nou ja, dat wordt dus nu uh, goed gemonitord, zullen we maar zeggen. Ik, ik hoorde onze minister van Financiën, Jan Kees de Jager, zeggen van nou, wij hebben echt met de vuist op tafel geslagen. En, en het moest zo en zo niet, dan zouden we het niet steunen. Ik had een beetje het idee dat, dat wij een hele belangrijke rol hebben gespeeld als Nederland. Ja, wat stampen wij? <laughs> ja, nee, nou ja. Is dat is de dat, uh, grootspraak van hem? Nou ja, van? Het is, er zijn eigenlijk vier crediteurlanden. Hè? Dus vier landen in de eurozone die, die bijdragen. Dus het zijn Luxemburg, Finland. zijn eigenlijk wat kleinere. En dan Nederland en Duitsland. Waarbij Duitsland natuurlijk toch de, de meest bepalende is. Um, maar, en de meest betalende ook. Um, maar goed, daarbij speelt Nederland wel een rol. Dat geloof ik wel. En ach, er wordt misschien ook wat gewichter gedaan links en rechts. Hoe doet hij het dan over het algemeen? Ja, ik zit er niet bij in Brussel. En uh, ik, ik denk dat... Uh, nou, nee, laat ik dat. Uh, ik zit er niet bij. <laughs> ik vind dat ze met z'n allen... Dat is wel aardig om deze nee, vrijhouding voor vind iedereen. dat ze met z'n allen, dat heb ik net al gezegd, dat was ook niet... Dat was kritisch. Ik vind dat ze met z'n allen niet goed genoeg gedaan hebben. En ten tweede, dit gaat alleen maar over bezuinigen en marktwerking. Dat is de helft van het verhaal. Want als we... De jeugdwerkloosheid nu in Griekenland en andere lidstaten loopt... richting 50%. Spanje ook inderdaad. In Spanje. Ja. Portugal. En dan moet nu dus ook een, een Europese uh, investerings- en groei- en werkgelegenheidsagenda komen. Die vertrouw ik eerlijk gezegd deze club niet toe. En je ziet dus ook in Frankrijk loopt Hollande zich warm. In Duitsland lopen de Sociaaldemocraten zich warm. Uh, in ik Nederland? Zeggen, in Nederland, de Partij van de Arbeid. <lacht> en ik denk dat we dus over een jaar in een heel andere situatie zitten. Met hele andere uh, regeringen. En dan moeten we ook eens kijken naar hoe we weer werkgelegenheid en groei centraal kunnen stellen. Ja. Nou, ja, voorlopig heeft de PvdA in Nederland toch het kabinetbeleid uh, redelijk gesteund. Nou, het is eigenlijk bijna omgekeerd. Dat zei ik net al, het zijn de sociaaldemocraten... die aandringen op het intact houden van de eurozone. Um, en zelfs de liberale vrienden van, van uh -huh. Rutte in Duitsland... die twijfelden al aan. Dus, dus op dit punt doet de regering iets... waarvan wij vinden dat het moet gebeuren... En dan gaan we niet uh, hè, met de portemonnee van de Nederlanders... en van de mensen in Europa uh, politieke uh, toestanden nou. uithalen. Dus dan, dan, dan steunen we dat beleid voor de euro. U, u zei uh, eens tegen die stelling. Uh, en, en veel meer mensen trouwens vandaag. Uh, nou, ja, de jager ook. Uh, oh, ja, nee, daar komen oh, ze op. Uh, nee, dit gesprek helpt nog mee hè, ja, om het de percentages okay, uh, te door. veranderen. Ja. Uh, economen zijn overwegend minder positief. Hè? Uh, zo wordt gezegd als je een land op deze manier van de ondergang redt... dan is dat slecht voor de discipline. Met andere woorden, uh, ja, de Grieken. Gaan toch achteroverleunen, zijn die economen bang voor? Ja, nou, ja, die, die redenering ken ik. Uh, en ik vind ook dat je, dus, die Grieken nu, die moeten nu merken dat dit, en dat, dat doen ze ook namelijk, dat dit niet. Uh, uh... Voor herhaling vatbaar is, die moet ik naar andere landen laten merken. Dat wat er daar in ja. Griekenland gebeurt, dat moet je in Portugal of in Ierland, moet je echt niet willen. Nou, die boodschap is volgens mij al doorgekomen. Maar kijk, de, die economische uh, redenering is één ding. Maar dat land, kijk, een bedrijf kan failliet en dan verdwijnt het. Maar dat land dat kan niet failliet, dat blijft er liggen. Er wonen daar mensen. Als daar totale chaos uitbreekt, um, op de grens tussen Europa of Zuid mm -hmm. afrika als je een lijn trekt van hier naar Athene, dan het volgende land wat je raakt, geloof ik, is, ik heb laatst iets met een kaart gedaan, is Egypte. Ja. Um, dan is dat ook slecht voor, voor Europa. Dus we hebben daar, daar moeten we niet lichtvaardig mee omgaan. En dat spelen ook andere dan economische argumenten. Als het gewoon ergens verweggestand was geweest... dan hadden we al lang gezegd van uh, zoek het maar uit met z'n allen daar. Nou ja, dan had het ook niet in de eurozone gezegd. Nee. <laughs> nee. Maar nog net in de eurozone ver weg verweggestand. Nou ja, maar het is binnen de eurozone eigenlijk het land... dat het meest ja. direct raakt aan hele instabiele delen van, van Afrika. Even nog naar die bank, hè? want uh, de Nederlandse banken waren er natuurlijk ook bij betrokken, Nederlandse bedrijven. Uh, Deltaloid, die wil niet meedoen uh, met die ruil en SNS-Reaal, uh, die overwegen het nog. Uh, Deltaloid geeft als, uh, als reden daarvoor, uh, uh, we doen uit principe niet mee, want we vinden dat uh, van de obligatiehouders uh, niemand de dans mag ontspringen. En SNS-Reaal wil niet vertellen of ze vrijwillig meedoen met de obligatiehouders. Die zouden trouwens net 50 miljoen, geloof ik, van het geleende geld, zouden ze deze maand terug moeten krijgen. Wat vindt u daarvan? Moeten die? Die eigenlijk gedwongen worden nog of nou ja, daar speculeren ze nu op en je komt nu in een heel juridisch traject, want er is totaal is nu voor ongeveer 85% van die obligatiehouders ja. doen dus tussen aanhalingstekens vrijwillig mee. Uh, maar er moet dus nog 10% bij van die van die andere die ik net ook al noemde. Dat gaat niet vrijwillig, dus daar zal de, er zal een wet voor uh, moeten worden aangenomen en bekrachtigd door de Europese regeringsleiders. En dan zullen ongetwijfeld dan juridische procedures starten. En zonder nou technisch te worden, maar dat heet de collective action clauses. En dan krijg je dus de vraag, is er dan niet toch sprake van een vorm van dwang? En ja, dan lijkt het dat toch gezegd heel erg op. Ja. Dus er gaat jaren geprocedeerd worden. En ik neem aan dat deze banken daarop vooruit lopen. Ja, maar wat vindt u daarvan? Want dat zijn Nederlandse instellingen ook? Ja. Of zou de overheid daar ook nog een, een, een duwtje in de rug moeten geven? Of? Nou, kijk Het politiek belang is dat er nu een acute, chaotische crisis in Griekenland wordt voorkomen. Dat is slecht voor de hele eurozone. En dat er dan nog jaren juristenleed uh, aan, uh, opvolgt, dat, dat moet dan kennelijk maar. Uh, maar dat kan nu even niet. Dus we moeten nu even voorkomen dat het schip kapseist. En uh, daarna moeten we maar weer kijken hoe de schade is. Nou, ik, ik lees nog even een reactie voor van iemand die het uh, oneens is met de stelling. Die zegt, uh, klink rare onzin, operatie geslaagd, patiënten overleden. Natuurlijk is Griekenland gewoon failliet. Iedereen die anders beweert, die liegt of snapt het niet. Nou ja, failliet, wat ik net al zei... als dit inderdaad tot een verplichting leidt... ze kunnen niet aan al... dus in die zin heeft, heeft, heeft de, de schrijver wel gelijk... ze kunnen niet aan al hun verplichtingen voldoen. Dus als het een bedrijf was geweest, was het failliet geweest. Alleen omdat het een land is deel uitmakend van onze eurozone... hebben we er gewoon belang bij... Hmm. om dat niet te laten leiden tot een totale chaos. En dat is wat mensen... dat is natuurlijk op volgende vragen vraag, hebben. overleg nu over, over volgende bezuinigingen. Uh, dat, dat snappen mensen ook niet. We stoppen daar miljarden in... terwijl we hier zelf ook allerlei problemen hebben. Nou, maar dat is ook interessant... want er zit dus hij heeft deze week een rapport uitgebracht... dat hij vindt dat we gewoon uit de eurozone moeten. En dan zijn we terug naar de gulden? Deze, terug naar de gulden zijn we van al deze beslommeringen af. En dat zou miljarden opleveren. Als hij dat echt vindt en, en hij is een kerel... dan legt hij dat gewoon op tafel um, in het katshuis. En, en dan zal hij dat als ijs um, um, overeind houden. En als hij dat niet doet, dan is het eigenlijk alleen maar grootspraak. En daar horen we nooit meer wat van. Nee, maar u gelooft er niet in, hè? Nou ja, de, vraag, de interessante vraag is of Rutte erin gelooft. En of Wilders er zelf in gelooft. Als hij er echt in gelooft, ja, dan, dan neem ik aan... dat hij niet akkoord gaat met andere bezuinigingen. Ja. We gaan kijken wat onze bellers vinden. Uh, u was al benieuwd naar die percentages. 59% eens met de stelling. Uh, dat is de tussenstand. Bijna 1200 mensen gestemd. 41% uh, dus tegen. Uh, het is goed dat een Grieks faillissement is voorkomen. Uh, we, uh, we gaan naar de bellers. U komt zo meteen bij u terug ja. om die reacties door te nemen. Stand.nl, goedemiddag. Ja. Ben ik in de uitzending? Ja. Ja. Ik spreek met Jacob Grit uit Delft. Nou, ik reageer eh, niet als macro economen met mijn boerenverstand. Ik ben het oneens met de stelling. De Griekse overheid en voor een deel ook de rijke burgerij... hebben de wilde van de euro niet kunnen dragen. Wat hebben wij eh, te danken uh, als het om handel gaat, uh, import aan, aan Griekenland? Ik zou het zo niet weten. Olijfolie, geitenkaas. Als ik eens kijk naar het land Estland, hè... Die, die zijn uh, financieel, zijn zaakjes uitmuntend uh, in, in orde heeft. Een land wat, wat zo lang door Rusland en later de Sovjet-Unie onder de knoet is geweest. En die, uh, waarvan we heel veel te danken hebben op ITC-gebied de wereld. Laten we dat niet vergeten. Mm -hmm. Maar het is een arm land. En dat, dat land mag nou bloeden voor de Grieken. Dit is toch de wereld op, op zijn kop. Hoe gek we het hebben. Oké, okay, dank u wel. U bent het niet mee eens. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gesprek met Dimitris, uit Woerden. Ik ben tegen de stelling... En uh, waarom? Ja, eigenlijk, het probleem van Griekenland is geopolitisch en dan economisch. Uh, die mythes, ben je toevallig van Grieken, kom af? Ja. Ik gokt al zoiets. Ja. Maar je bent toch tegen die stelling dus. Ja, want ik wil de hele wereld voelen hoe echt de Grieken voelen. Nou, eigenlijk, ja. ik, weet je wat? Griekenland, Grieks industrie, is al twintig jaar door Europa gesubsidieerd... om Griekenland te verlaten en naar Albanië, Joegoslavië, Bulgarije en Turkije te gaan. Ja. Griekse boeren krijgen geld om hun land niet te gebruiken. En wij importeren groenten uit Nederland, melk uit Nederland. Onze olie uit Kreta gaat naar Italië, wordt daar gemengd en daar wordt het doorgekocht. Ja. Ja, alle Grieken gaan met 65 veel pensioen. En alle vrouwen op 61. Ja. Maar ik snap het toch nog even niet, want jij ja. bent een Griek. ik zou denken van nou, ik ben blij, ik zou blij zijn dat mijn land dan van het faillissement is gered. Om, om... Mijn, mijn vaderland is al jaren door Europa failliet gegaan. En dat is, mm. dat is al uh, uh, hoe gaat, uh, gepland. Jij zou ervoor hebben... zijn dat Griekenland zich gewoon van Europa afscheidt, min of meer? Ja, we ja. hebben zoveel grondstoffen en dat, dat mogen we niet uh, op uitgraven. We nee. hebben olie, ja. we hebben goud. Wij hebben uranium. Wij zijn nummer één in Europa met aluminiumproductie. En, en zoveel dingen. En mensen weten dat niet. Nee. Dat okay. is echt zonschettend. Dankjewel voor je belletje. Uh, Stom.nl, goedemiddag. Goedemiddag, de jong Amersfoort. Ze moeten wel op de been geholpen worden, maar onder curatelen gesteld worden. Alle schepen van langer dan 10 meter in de havens moeten ze als ze niet geregistreerd zijn belasting betaald hebben aan de ketting leggen. En ze kunnen Italië vragen om ongeregistreerde huizen te fotograferen. Kijk aan, u hebt het, al helemaal, het plaatje al helemaal helder. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben het oneens met de stelling... Uh, het is een zootje is het daar altijd geweest. Ze hebben de hele heleboel belazerd. Uh, wij moeten er nu voor opdraaien. Uh, de partij van de arbeid, VVD en uh, D66 met name... Uh, die geef ik de oorzaak van het uh, Die hebben In 2002 hebben ze uh, ons de euro door de strot heen gejaagd... Uh, terwijl de hele bevolking het toen niet wou. Uh, het zijn een stelletje hobbyisten... en die zullen niet van een hobby uh, afgedaan worden... Mm. Of het nou 100.000 miljoen of 100.000 miljard of 200.000 miljard. Wij zullen ervoor moeten bloeden. Goed zo, ik we, hebben we, we, we weinig daar... vertrouwen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, ik, ik ga een beetje snel doorheen. want we meer. Ja, zeg het maar, mevrouw. Ja, ik wil eigenlijk alleen een uh, bekende schrijver uit de oudheid citeren: Quit, quit est Timio Danaos et Dona Ferentes? Wat het ook is, ik vrees de Grieken. Zelfs al komen ze met geschenken. Dat was het. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Dag, afzwaal van Amsterdam, goedemiddag. Dag. Ja, ik ben het ook niet eens met de stelling. Ik vind iemand die uh, fiets uh, moet gaan, heeft dat vaak de eigen schuld. En moet dan ook maar op de blaren zitten. Bovendien is het toch één grote chantagebende natuurlijk. Want uh, de, de banken zijn gedwongen om, uh, om, uh, om, om de 50%, 50 te, uh, te weg te schenken. Ja. Als ze dat niet zouden doen, zouden ze alles kwijt zijn. Uh, wie gaat het betalen? Nou, de bevolking, want de banken gaan het afboeken, wordt minder belasting betaald, uh, enzovoort, enzovoort. Ik ben het er niet mee eens. En ik hoop, hoop dat uh, de, de toezicht op de naleving van het contract dat dan afgesloten wordt, want het is nog niet afgesloten, ja. uh, dat, het, uh, dat het goed wordt uh, ja. uh, nagekomen. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben ook niet eens met uw stelling. Ik vind, uh, dat heb ik eerder gezegd, dat is in nat pap, in pap houden. Of uh, pap en, nat pap en nat houden. En uit, juist. En uh, ik vind een vreed systeem wat andere mensen van de honger uh, dood laat gaan... en anderen uh, subsidieert om vervolgens dat voedsel in de zee te dumpen. Ik vind goed dat het goed uh, dat het valt. En ja. dat het gewoon uh, neerknaalt. Goed zo, dank u wel. Stamppet.nl. goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik, ik had graag willen vertrouwen eigenlijk op, op de regering uh, in deze. Maar als ik meneer Plasterk hoor dan... Uh, ja. We hebben toch eigenlijk een, een, een, geen prettig gevoel uh, te begribbelen. Ik, uh, ja, ik, ik heb er weinig vertrouwen in. Uh, ja. Er moet alleen maar meer geld in. Het wordt alleen maar duurder en we doen het maar omdat het anders nog erger wordt. En we weten niet waar het einde is. Het einde is, ja. ja. Ik, ik heb er weinig vertrouwen in. Kortom, oneens met de stelling. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ben ik? Ja. Ik uh, ben bang dat we over een tijdje weer bij elkaar moeten zitten. En dat de volgende 130 miljard er naartoe moet. En, en dus zegt u nu ook: uh, dat faillissement dat is weliswaar nu afgewend. Maar ik, ik heb er weinig vertrouwen in. Ik de, ik, ik, ja, kijk. Er wordt allemaal ontzettend, ontzettend over, over het faillissement op, opgedraaid. Maar als een, een, een land ter grootte van Griekenland eventueel een faillissement en daarmee een, een uh, een, een schuldenlast op zich zou laden van duizend miljard waarover gepraat wordt. ja, Wat moeten we dan niet denken als, als, als een land als Duitsland eventueel in de problemen zou gaan komen? Dat betekent dat we allemaal naar de ratsmode zijn. Nou, Amerika is ook allemaal naar de ratsmode, die, die, die, die print alleen maar geld bij. En op hetzelfde moment zijn, zijn China en India hun assetmarkten kwijt. En die zijn dus ook naar de ratsmodee zijn. We allemaal naar de ratsmodee kunnen we voor- naar van up De Maya's hadden misschien toch gelijk dat straks de hele wereld naar de, naar de knoppen gaat. Uh, dank u wel. Stam.nl, Ja, Ik ben geen uh, micro-econoom, geen uh, macro econoom Ik ben een Maya-econoom. <laughs> ja, Rats, Zo veel uh, gezegd, ik uh, vind het een onmogelijke stelling... omdat het volgens mij veel te vroeg is om te zeggen... of uh, het gelukt is, de redding van Griekenland. Um, ik zou wel een vraag aan meneer Plasterk. Wat ik ook al eerder vroeg aan professor Iijsinger: zijn er scenario's denkbaar voor de Partij van de Arbeid ja. en voor de heer Plasterk? Wanneer, en voor wanneer het eind wel zoek is. Het... Nou, de, u zal iets ook wel op Wanneer, um, uh, tot hoever hij in het wil gaan. Of hij denkt dat Griekenland in de euro kan blijven. Wat dus de heer Sylvester eigenlijk niet dacht. En ook wat hij dan denkt: wat de consequenties zijn. Als Griekenland er gewoon uitkomt. Dat moet toch volgens mij toch lukken, of denkt hij dan dat het implodeert? Ja. En ook, wat zijn de gevolgen voor Spanje en Ierland en ja. uh, Portugal als het wel lukt? Want hij zegt wel heel luchtig van ja, die landen hebben ervan geleerd. Ik betwijfel het. Dus of, of naar Griekenland wordt gered. Dan denk ik dat Spanje oh. en Portugal zitten te wikkerbaarder. Hé, hey, ook fondsafschrijvingen. Ja. En ik denk dat het niet gaat lukken eigenlijk. Nee. Nou ja, ja, goed, we, we hebben toch in zuidelijke landen, we hebben, ja, Italië, toch een heel pakket gezien wat ze daar gelijk uh, invoeren. Dus die zijn echt wel wakker geworden. Maar, maar, maar Italië, er is nog een beetje een noordelijke kant daar aan. Met, met Noord-Italië. Hmm. En dat gedrag zie ik in Spanje en in uh, Portugal. was nog niet terug. Nee, nee. Goed, ik ga de vraag gelijk doorsluizen nou, naar meneer Plastek. Dank u wel. Uh, deze meerbelden van de week ook. Toen hadden we hier Schilvester Eivingen, de mm -hmm. En toen ging het ook over deels over Griekenland en over de gulden en zo. Uh, hij zegt, van, is er nou, wat is nu in uw visie zeg maar, het, het einde? Van wan, wan, wanneer kunnen we nou echt niet meer terug? Moeten we ze laten gaan? Ja, je hoort overigens bij alle vraagstellers diezelfde worsteling. Hè? Bij iedereen, de, de, natuurlijk, iedereen is vergeinig over hoe dat... Uh, een, een, u, u had het is... ook liever anders gezien. Precies. Ja, en precies, en iedereen natuurlijk. Ja. Iedereen. Um, kijk, Griekenland is, wat is het, 2, 2,5% van de eurozone. Maar de, de vraagsteller hiervoor had groot gelijk als dit over zou slaan naar grotere landen. Naar Spanje, op een gegeven moment naar Italië. Dan dondert de hele eurozone in elkaar. En dan is de ellende echt En, en dat is ook echt basis van is, ons belang. Dat is ons belang. Dus er ja. vroeg ook eerder iemand die zei, ja, wat, exporteren wij, of wat importeren wij nou uit Griekenland behalve een beetje... Olijfolie, Daar gaat het natuurlijk ook niet om. Het, het gaat ten eerste meer om onze export en om onze import op dit punt. Ja. Maar het gaat met name natuurlijk om die andere zuidelijke lidstaten. En um, ik denk dat het toch heel belangrijk is dat we onverschrokken... Um, um, tegen, tegen de wereld en ook tegen die speculerende financiële markten zeggen... Um, wij staan voor de euro... En ga dan nou niet speculeren op het omvallen daarvan in dit land of dat land, want, want we zijn uiteindelijk in staat in Europa om samen de boel op poten hm. maar, te dan, halen. Maar terug naar die laatste vraag van die meneer. Die zegt van: is er een scenario denkbaar dat dat, dat, dat, ook niet meer, uh, dat dat ook niet meer kan, dat je het echt moet loslaten? Ja, dat is denkbaar. En ik denk ook. Ik ben er niet zeker van dat dit uiteindelijk voor Griekenland goed gaat. Ik denk wel dat we het behoorlijk moeten isoleren. En dat lukt ook wel, omdat je ook ziet dat de, de rentes op Italië en op Portugal wel omlaag lopen, omdat het dus er, zijn, er worden ook brandgangen gegraven in financiële zin... om te voorkomen dat het overslaat aan die andere landen. En of, signaal... of zijn we dat nu uit, dat aan, echt aan het voorbereiden, aan het afdichten... zodat we het straks toch kunnen zeggen tegen Griekenland, ga, ga maar. Zo, zo nodig. En dat was ook wel een signaal wat nodig was om Griekenland te overtuigen... dat ze nu echt mee moesten doen en dat het de laatste kans is. Want die gingen inderdaad, wat iemand ook zei, een beetje achterover zitten... van, nou ja, jullie laten ons toch niet los. En dat was niet goed. Dus er hmm. moest op een gegeven moment ook gezegd worden... luister beste vrienden, wij willen proberen die eurozone intact te houden. Um, daar daar is, hebben we ook best uh, inspanningen voor over. Maar uiteindelijk moet het in Griekenland gebeuren. Ja. En anders dan, ja, dan houdt het op een gegeven moment op we, we hadden, uh, een Griekse meneer aan de lijn, hè? die zegt van la, la, laat ons maar gewoon los. En ja, maar dat... dat is dus de houding. Maar dat geluid hoor je wel meer in ja, Met is... name jonge mensen, studenten zag ik, die ook zeiden van nou hou maar op met je Europa. We gaan het zelf wel uitknokken. Ja, maar dat is dan de houding, dan moet je op een gegeven moment zeggen... als dat het zo is, en als, dan als, als, als, als jullie met, wat was het, goud en uranium... en nog allemaal onvermoedelijke andere olie, uh, dat allemaal kunnen oplossen... Ja, dan, dan, dan zou je dat misschien ook moeten doen. Maar ik denk dat het onverstandig is voor de Grieken... en dat die meneer misschien ook een beetje te snel dat concludeert. In ieder geval heeft ook een grote meerderheid van het Grieks parlement geconcludeerd... Ja. dat ze toch liever in de eurozone blijven. Ik denk dat dat verstandig is. Nog, nog één uh, vraag nog over die banken, die ook door een luisteraar wordt gesteld. Want die zegt, ja, dat is een leuk verhaal dat die banken nu bijspringen... de helft uh, laten aan de Grieken laten. Maar uiteindelijk betalen wij dat wel met z'n allen, want die banken gaan dat ergens terugverdienen natuurlijk. Ja, het zijn groot deels uh, Franse en Duitse banken. Die hebben onverantwoorde investeringen daar gedaan. En dan is het inderdaad ook goed dat ze daar de verliezen op, op uh, incasseren. Inderdaad ook om naar de toekomst zichtbaar te maken. Want het kan niet zo zijn dat je onverantwoorde dingen doet en dat als het dan misloopt dat dan de daarvoor daarvoor opdraait. Ja. Goed, uh, dank dat u hier was uh, in Stand.rel. Uh, misschien wel de laatste keer als, uh, als gewoon fractielid. Volgende week zo we het weten. <laughs> ja, succes met, met de campagne. Dankjewel. Ronald Plasterk was dat. Um, wij kijken nog even snel op onze site. Het is toch opmerkelijk, want de bellers waren over het algemeen uh, negatief. En op die site is nog steeds uh, een meerderheid voor de stelling. Het is goed dat een Grieks faillissement is voorkomen. 57% eens, 43% oneens. Bijna 1300 mensen gestemd. We gaan snel schakelen met Amsterdam. Vrijdagmiddag live vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein. Janom. Staatssecretaris Paul de Krom komt langs om te praten over de plicht om te werken. Flamenco-gieterist Erik van morel bezocht voorstellingen. Richard Korver over de uh, Zedenzaak, de Amsterdamse zaak die maandag begint. Jochem uitdagen. Justus van Oel, Bert Brussen en live muziek van Concrete Sneaker. En dat is een leuk bandje. Zometeen dat dus en veel meer na tweeën. Vrijdagmiddag op live. Jan Mom, ik wens u een prettige vrijdag. Goedemiddag. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen NCRV Sport op Radio 1 Morgenavond om 7 uur de Eredivisie Groningen, Vitesse Kortienbal, ja oh, oh, wat is er dan wat redding Heracles, Ado Laag, er wordt hier gestopt, perfecte redding En Herenveen, Excelsior Oh, een goal. wat een prachtige goal Door korfbal en handbal. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. En deze keuken heeft een stenen aanrechtblad met dubbele spoelbak en hier past een stoomoven. U weet heel goed hoe uw keuken eruit moet zien. Maar weet u ook hoe het zit met de financiering ervan? Met de online leencoach op abn-amro.nl weet u precies welke lening bij u past. Weten waarvoor we u tekent? Dat is Lene Anonu.